Radio Plettenberg een radioprogramma vanuit Zuid-Afrika door mezelf. Scotty vertrekt, mijn beste vriend, mijn enige vriend. Oké, okay, let me het say it again. Niet vertrekken, Scotty. If when I came here I was a waiter. Je bent nog altijd een kelder Scotty. De helft van dit dorp is Kelner. Hier zijn alleen restaurants en koffiebars. Natuurlijk is de helft van dit dorp Kelner. And I decided Plett was Cool bananas. Ja, Plettenberg is Cool Bananas. Dankzij jou, Scotty. But after some time you realize you have to find another way if you want to stay here. Scotty vindt het bestaan hier leeg. Elf maanden wachten tot het toeristische seizoen komt, geen geld hebben in die elf maanden als kelner. En dan de maand dat het toeristische seizoen is, half december tot half januari, dan verdient Scotty eindelijk geld en dan gaat hij uit. Een, een maand aan een stuk. Drinken, kook, hij wil een ander bestaan. And that is very difficult to find. So I think a lot of people don't find that. Bay loopt vol met gelukszoekers. Mensen die hopen een graantje mee te pikken van de rijke toeristen uit Johannesburg of Cape Town. En hier zitten zelfs Europese toeristen. Enkelingen starten iets succesvols, een restaurant, een koffiebar. Ze worden natuurgids, of ze nemen je mee op zee, de walvissen die hier elk jaar jongen gaan bekijken. Maar voor de meesten gebeurt de grote financiële doorbraak natuurlijk nooit. Die blijven ober, en bij dat lot weigert Scotty zich neer te leggen. Maar Scotty, je kunt toch helemaal niks anders? Tegen vrienden moet je eerlijk durven zijn. Toch wel, zegt hij. Ik ben een taalleraar. <laughs> ja, Scotty, welke talen spreek je dan? Portugees, zegt hij. Voce fuma maconha antes de para de classe? Vertaling, alsjeblieft. Means, did you smoke marijuana before you came to class? <laughs> Scotty is een taalleraar. Shack black bubble down beat tumble down song music Foot drop fine drum blood story Scotty heeft een wereldidee. Hij wil lesgeven aan buitenlandse toeristen. Voormiddag, les. In de namiddag, surfen, olifanten knuffelen in naar Elephant Park. Cheetahs gaan strelen. Grote natuurwandelingen gaan doen. Pai Liang Pai is make two lines. Niji Sui is... Uh... En als Scotty je geen Engels kan leren, dan kan niemand dit. Is where Ooit trok Scotty naar Taiwan om daar Engelse les te gaan geven aan Chineesjes. Nobody can understand English. And you cannot understand Chinese. Dus niemand begrijpt een woord van elkaar, eigenlijk. So it's it's a very <laughs> interesting situation, most of the time. <laughs> maar hoe in godsnaam, geef je dan les? Apple, banana, strawberry, pear. Scotty komt een klas vol Chineesjes binnen. Today we're going to teach fruit. Fruitles vandaag. Apple, banana, strawberry, pear. De Chineesjes proberen mee te doen. Apple, banana, strawberry, pear. Apple, banana, strawberry, pear. I drum it into their heads for five minutes and then you play games. En wat voor spelletjes speel je dan, Scotty? You divide the class into two. Ene groep links, andere groep rechts. And then one from each team gets up. You give them a plastic hammer or something. Er staan twee Chineesjes klaar met een plastieke hamer. En dan zeg je strawberry. Strawberry, strawberry, And En dan gaan ze naar de Oh, als aardbei kunnen roepen naar een klas Chinezen. En one to identify a strawberry Het eerste Chineesje dat met de plastieke hamer op de aardbei kan slaan. Dat team krijgt een punt. Ja! Yeah. De eerste drie maanden in Taiwan kan Scotty met niemand communiceren. I lived with my, my Chinese boss, his wife, and their two Chinese children. Niemand in dat gezin spreekt ook maar een letter Engels. Watched Chinese TV, ate Chinese food. <coughs> There was just no conversation. Kom aan, Scotty, dan moet je toch verschrikkelijk eenzaam zijn. Yes, I was. I was. Maar hij bijt door. Hij wil het vakleraar onder de knie krijgen. Dat is geen entschuldigung. Met deze niet Later geeft hij een Kaapstad les aan Europeanen. Dat betekent dat no geen En nu is het tijd voor de grote doorbraak. Scotty gaat in Europa met agentschappen praten die hem dan studenten zullen sturen. Doe ze de groetjes in Europa, Scotty. Je bent een vriend van mij. Hoe kool zijn rubelicht en je warm zag is nergens in zich. Dan dan wat je makker zeg: je bent een vriend van mij. Jij bent een vriend van mij. Van mij. Je bent een vriend van mij. Als je problemen hebt, heb ik er ook en sta ik klaar om te helpen en ons. We blijven samen tot dood. Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij. Zijn misschien een beetje slimmer dan wij. Een beetje roter sterker ook, maar we blijven samen tot dus dood. jaren vliegen voorbij. Je blijft een vriend van mij. Je zal het zien, je blijft mijn vriend. Je bent een vriend van mij, je bent een vriend van mij, je bent een vriend van mij. Het is eenzaam op het terras van Café Europa, zonder scully. Ik staar triest naar de plek waar zijn latte altijd stond. Goede muziek, zoals steeds, dat wel. Ik moet het vertrek van Scotty zien als een aansporing, een teken. We zijn een paar weken ver en ik heb nauwelijks met zwarten of met kalerts gepraat. Met de ober, ja, de nanny, de tuinier en de parkeerwachters. En dat is het. Dat soort gescheiden leven kun je hier perfect leven in plettenberg -Bali. Maar dat kan niet de bedoeling zijn, hè. Time to get moving, baby. Laatste slokje latte. And up the pre the township in. <laughs> Ik loop de hoofdstraat uit, ik sla een zijstraat in. Zo ver ben ik nog nooit geweest. Ik kom op een plaats waar allemaal taxibusjes staan. Sommigen hebben al 10, 15 blutsen, anderen moeten nog beginnen botsen. Kraampjes, mango's, t-shirts, sigaretten, handtassen. Onder een boom een biljarttafel. Karambolles en discussies. Taxibusje klaksoneert. De billiarders lopen van tafel weg. Taxi is vol, klaar om te vertrekken. Volk, veel volk, heel veel volk. Geen respect voor mijn persoonlijke ruimte. De drukte hier, in vergelijking met de kalmte van de hoofdstraat 500 meter verder, is onwezenlijk. Dit is een andere wereld. En hé, hey, Ik ben de enige blanke... Maar echt wel. De enige. Ik kijk naar mijn arm. Ik schrik van hoe fluo wit hij is. Ik heb het gevoel dat ik licht geef. Zo kijken de mensen ook naar mij. Maar ik ben gekomen om mensen te leren kennen. Hoe leer ik hier mensen kennen? Geen koffiebaars hier. Ik kan enkel praten met mensen met een latte erbij. Een kapsalon, dat wel? Nee Ik heb niet zo'n goed haar voor een afro-kapsel Ik ben niet helemaal op mijn gemak Ik ben slecht op mijn gemak Ik ben verschrikkelijk slecht op mijn gemak Zingen Als je bang bent, moet je zingen Mijn naam is Steven Kijk, ik heb al contact Met Steven Ongeveer 40 jaar oud Mager Ondanks vroege uur misschien niet helemaal nuchter meer. Kan ik een zong voor jou zingen? Het is gewoon een very, heel plain lullaby. De gekende Belgische strategie, jezelf op voorhand verontschuldigen voor wat er komt. Okay. Is, slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap op witte voetjes drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, daar buiten loopt een schaap. Steven kijkt verschrikt. What the, what the is Oei, is het ongepast misschien om in het Nederlands te zingen? Ligt dat te dicht bij Afrikaans? It's uh, Dutch. Dutch. Dutch. Misschien is dat wat hij van me vindt. It's uh, the language from Belgium and it's it's a bit related with uh, Afrikaans. Oké. Okay. Steven lijkt het toch oké okay te vinden. In Afrikaans, ik, zeg uh, say for ik one, I say twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Ah, hij spreekt zelf Afrikaans. En het is... zo'n baby P P Germans, P P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I can't remember 9 10 Stevens speaks English, Afrikaans and en Dutch. In, in German you say is, is six, but in in, in, in German and we been you say six six. Yeah, I know. Engels, Afrikaans, Duits en Frans. Waar heeft Steven al die talen geleerd? Op de golfcoorse Pittem Bay Country Club, hè, bij de golfcoorse op het golfterrein van de Plettenberg Bay Country Club. Hè? Geef ze daar taallessen? I was I was, I was a kidy. A kidy with the golf for the professionals. And the older people from overseas coming and playing playing golf there and I was a kidy and I was happy there. Masouden and they they learned me. Ah. Alle getallen die hij kent in andere talen zijn de nummers van de golfholes, waar hij als kind de sticks naartoe bracht voor de rijke Europeanen. Aha, Steven wil graag een liedje voor mij zingen ook. Wat zonger ga je zingen? Ik ga zingen, uh, Jesus, I wanna be just like you, oh Lord, I wanna be just like you. Hmm. In de titel zit al twee keer, I wanna be just like you. Ik verwacht een textueel eentonig nummer. Moments in moments. In spite, in spite. Take my hands and put it in yours. I was a Lord. But your love is stronger. To give me the power to walk in by you. Steven zingt het hele koorgedeelte alleen. Everybody say, Jesus, I want to be like you. Everybody say, Jesus. I want to be like you. Everybody said Jesus, I want to be like you. Oh Lord, I wanna be just like you. Steven slurred off Madame Rap. Moments and moments in passions by take my hands and put it in yours. I was a Lord, but you love is stronger to keep me the power to walking by you. Everybody said Jesus, I wanna be just like you. Oh Lord, I wanna be just like you. Steven kreeg van mij een slaapverwekkend slaapliedje en hij gaf mij een kruisbestuiving van koorzang, rap en gospel terug. Dat is wat ze bij de scouts een goede ruiltocht zouden doen great! Ah, fantastic! <laughs>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 Taxi-poging met Steven, dadelijk groot succes Dat geeft me moed Ik wandel verder, weg van het centrum, weg van de taxi-rank Marine drive op Lange, rechte, weg Op het voetpad is het druk Zwarte en collards Ik ben de enige blanke, maar hé, hey, dat ben ik al gewoon Andere blanken rijden ons voorbij in hun auto's Landrovers, Toyota Hilux Jeeps en BMW's. Ja, yeah, mijn naam is Kimi. Alleen in hun saaie auto's. En ik, ik voel de wind, ik voel de zon. En ik praat met Kemi. Ja, uh, yeah. oké, okay, nice to meet yeah, you, Kemi. Ik stay at Bossy het Bossy Bossieschip, de dichtste township. Allemaal shacks. Huisjes van hout, karton, plastic en ijzertraat. It Kemi draagt een zak ajuinen op zijn rug. Uitjes kopen in de supermarkt in het centrum. Met in in, my house, in my en een klein beetje winst doorverkopen in de share. Goedemorgen! Goedemorgen dames. Ja, we gaan naar de stad. Alle drie hebben ze een fluo-jasje na. Uh, Onze werk is om de auto's te kijken. Hé, dit zijn de parkeerwachters. We zijn de mamas van Main Street. De mamas van Main Street. Ik wens jullie goede fooien vandaag, mama's. Uh, we komen van Kwanokutula. Kwanokutula. Bossieschiff en Kwanokutula. Een ja. township, de verste, de grootste, de jongste, de zwartste. En mijn background is van de Eastern Cape. Ze verhuisden van de Oostkap naar de Westkap. Zes uur rijden, six-hour drive. 30 rents. Opbrengst van een dag parkeerwachten, 30 rand, 3 euro, arme mannenhuis. Uh, mijn naam is Tandy Way. Goeiemorgen, Tandive. Uh, Mijn language is Afrikaans. Waarom ga jij stap toe, Tandive? Ik ga een bank, doen. No. Pensioen halen bij de bank. Ha? Is er hier pensioen? 1.100. 110 euro per maand. Arme oude. Moses. Nice to meet you, Moses. Actually a panda, you see. Loodgieter Moses op weg naar een lekkend toilet. Zijn baas, waar hij 23 jaar voor werkte, is verdwenen. Met het geld dat hij Mozes nog moest. He lekker suffer. De baas leeft lekker. Mozes leidt. Mama Elisha. Good morning, Mama Elisha. So I do the woodwork. work. Woodwork. Houtbewerking. Because I do the woodwork. work. The good work. Goeie werken. Ja. I'm preaching the gospel of Jesus at the clinic. Mama Elisha gaat elke dag naar een ziekenhuis met het woord van God. Yes, we are really nice people. Eh? <laughs> yes, they are nice people. Je gaat op iemand af en hup, je praat ermee. The people here the problem that they got is drinking. Oh ja. Yeah. Zuid-Afrikanen kunnen een stukje drinken. TB en HIV. Hate. Probleem 2 en 3, tuberculose en HIV door de grote werkloosheid klussen vrouwen bij als prostituee. And the little they got from the men that they sleep, they think maybe it's going to give them life or maybe to buy little that they get. Om toch iets te verplegen. It's all about this plot in Big Bay. Dat is Elisha's niet zo rooskleurige samenvatting van het leven in die township. Hm. Een ander leven dan de koffiebar. I'm coming from New Horizons. New Horizons. That is mooi. New Horizons. ...tussen zijn en Koen Maar But I wish you to have a blessed time in Plettenberg Bay. Thank you. And I wish you the best with your family. Hey, yes. thank you. Na. Bijna op het einde van Marine Drive, de aorta van Plattenberg Bay, waar mensen van Schip, Koen en New Horizons de stad binnenstromen. Richting centrum. Daar zal het gebeuren. Daar zit het geld. Daar is misschien een dakje werk te vinden. Ik ga de andere richting uit. Zie dit, vandaag durf ik praten met mensen. Ik ga richting Township. Ik wil naar die met de mooiste naam. New Horizons. Daar zullen ze dag en nacht het soort muziek spelen dat ik ken van mijn cd'tje Township Jack. PDC-reiziger De Pre aangekomen in New Horizons. Kronkelende straatjes. Kleine huisjes. En nog kleinere huisjes. Alsof dit voor kabouters gebouwd is. De mensen op straat zijn geen kabouters. Ze maken praatjes met elkaar. Zeg je dag, dan krijg je dag. De straten zijn wel vuil, veel honden, stratjes, maar overheersende indruk. Het is hier gezellig. Hoe zijn die townships eigenlijk gestart? Een oud vrouwtje staat in haar deuropening. Ik zeg goeiedag, zij zegt goeiedag. En of ik een kopje thee wil. Mijn naam is Shirley. Getrouwd met Mr. Harker, dus... Shirley Harker. I'm not, I'm not ashamed of my age. I'm 84. 84, maar springlevend. Hoe zou ik Shirley kunnen beschrijven? Klein, kranig, welbespraakt, kwikzilveren geest en blank of zwart? Hmm dat is moeilijk blank blank blank blank blank blank blank huid dan een blanke zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart, een rechter een neus dan iemand die zwart is lang stijler haar maar toch met een beetje kroesel erin zwart zwart zwart blank blank blank zwart zwart zwart blank blank blank zwart zwart zwart blank blank zwart zwart zwart blank blank blank blank blank wat doet het ertoe? wel het heeft shirley's volledige leven bepaald so if you weren't white you had to get out Oké shirley dan zoeken we verder ben je blank of zwart? My mother was born in America. Ah ja, was je moeder blank of zwart? Her father was white. And her mother was from Mauritius. So she was dark. De blanke grootvader en de zwarte grootmoeder van Shirley maken samen een kind. En... Het kind is... Blank. De mama van Shirley is blank. Dan verhuizen de grootouders van Shirley naar Zuid-Afrika, waar ze nog zes kinderen krijgen. Three. That very fair, like she was. De drie ooms van Shirley zijn blank. Three that were brown like me. De drie tantes van Shirley zijn zwart. In Zuid-Afrika krijgt iedereen in die tijd het label blank of zwart. De mama van Shirley krijgt de stempel blank. Maar ze kiest een zwarte partner. My father was dark. In de jaren 20 en 30 was dat nog wettelijk, een interraciaal huwelijk. In 1948 komt het apartheidsregime aan het bewind. Dat regime verbiedt interraciale huwelijken. En hup, het huwelijk van de papa en mama van Shirley is niet langer wettig. So when the came in ID card. Iedereen wordt nu ingedeeld in één van de vier groepen, black, white, Indian of colored. De mama van Shirley is blank, maar... Groot probleem. She's living with a black man. Mm. Wet nummer 55 uit 1949. Die wet op verbod op gemengde huwelijken. De blanke mama van Shirley mag volgens de wet niet in hetzelfde gebied wonen als de zwarte papa van Shirley. So she had to apply, because she was registered as white, to be a tape Wacht. Wacht, zegt het apartheidsregime, vraag de identiteit van colored aan. Dan mag je wel met je zwarte man blijven wonen. En hup, de blanke mama van Shirley is opeens een kleurlinge. En het huwelijk mag weer. Ze krijgen kindjes. En die zijn ook colored. Een van die kindjes is Shirley. Willen of niet surely is mm. coloured. kopje thee in New Horizons bij Shirley Harker. Waarom ze beslist heeft om in New Horizons te komen wonen, vraag ik haar. Ze lacht. Dat was niet de beslissing die je zelf nam. Shirley heeft jaren met haar man, ook een Colored, en met hun kinderen in het centrum van Plettenberg Bay gewoond. Ik het in die hart van Plettenberg Bay gewoond. Het hart. Veel mooier dan het centrum. Een warm, veilig, kloppend Hard. Tot wet nummer 3, 1961. Wet op gemeenschappelijke kleurlingereservaten. So if you weren't white, you had to get out. Niet wit, eruit. De harkers waren niet wit. Ze waren kleurlingen. Nou die dag van die groot kleurling trek. <laughs> Prachtig Shirley. Die groot kleurling trek. Tussen 1830 en 1850 trokken duizenden Afrikaaner boeren volledig Zuid-Afrika door, Met hun osse wagens. Kilometers malen. Op zoek naar nieuw land om te bewerken. En op de vlucht voor de Britten. Die migratie werd later samengevat als de grote trek. En ze deed dienst als scheppingsmythe voor het Afrikanerdom. Kijk eens wat een doorzetters wij zijn, hoe taai wij zijn, volhardend, hoe ondernemend. En nu beschrijft Shirley haar door de Afrikaners gedwongen verhuizing naar twee kilometer verder met een subtiele ironie. Nou die dag van die groot kleerling dat is wat ik dit noem. De eerste juli van het jaar 1968, terwijl de studenten nog op de barricade stonden in Parijs... Ja... In, in Plymouth Bay, we all moved out on the same day, the 1st of, of July 1968. Ze werden vriendelijk gebracht, dat wel. Het blanke mensen voeren teruggekomen, met hele, hele bakkies en hele waans om ons te rijden. De blanken brengen Shirley en haar gezin naar New Horizons, hoffelijk. I had my parents with me. De ouders van Shirley zijn er ook bij. Voor hen was het al de vierde grote kleurlingtrek. En elle was al drie keer geskuif. Van het ene naar het andere kleurlingenreservaat geskuif. Zoals een pionnetje op een schaakbord. Toen mijn man... Shirley, laat ons je ouders in huis nemen bij ons. Groot mensen kan niet zo rond word, nie. rondgestoot worden. Rondgestoord. Nog beter gezegd. En ons het maar en kijk hoe je waar intreef. De meubels van de collards worden zelfs vriendelijk nagebracht. Met de klomp meubels op, of een bakje met de klomp meubels op. De nieuwe plek heeft ook al een naam, die perfect de nieuwe mogelijkheden in het leven van de collards weerspiegelt. New New Horizons. Niet nee, is eens, huis. Nee, is jouw huis. O, nee, graag, nee daar niet. De kleurlingen verdwalen nog een beetje in hun nieuwe toekomst. Dat wel. En die straten. Ons is verloren gegaan, want die straten heeft nog niet namen gehad, niet? En daar was hij eindelijk straten, niet? Die huizen was maar niet gebouwd. het was 150 huizen. Mensen vinden hun huizen. Trekken erin. En dan blijken er toch een paar schoonheidsfoutjes te zijn. So if live living one side of the house you could hear the people talking in the next side and so forth. Slecht gemetseld, zult. Blikken deurtjes. Zoals je die deur toegemaakt had dat dit hele En nog een paar kleine details. In daar was die paaien, geen wegen. En ja. Was ook niet water. Niet. Oei. Dat hebben we af en toe toch eens nodig, hè? Water. Maar dit was... het was. Ons was hartscher. Omdat ons uit onze huisheid moet gaan. En op de avond van de 1 juli 1968 zitten alle kleurlingen in hun nieuwe kabouterhuisjes op een oude stoel. Te denken aan het hart van de stad. Waar voor hen geen plaats meer is. In de rest van Zuid-Afrika die dag, alles gaat rustig zijn gangetje. Op één in de Zuid-Afrikaanse hitparade, Hillary, die vooral hoopte dat ze haar sunglasses meegeeft naar het strand. I've got my swim cap and comb and my paperback book, but I'm almost through. I've got my lipstick and mirror and my suntan lotion and my camera too. zijn blik een deurtje open en vergadert op straat. Aangeslagen, moe, vernederd. Eén vraag. Wat nu? De schuld, mensen willen de schuld geven aan iets of iemand. Waarom doet de heer dit de kleurlingen aan? Shirley protesteert. Het is niet God wat die werk doen om ons hier te verstooten. Dit is maar die regering. Dit is wat ik voor allemaal gezegd Moet niet treurig niet. Moet niet huilen nie. Moet niet klaar niet. Wees geduldig in bid Er is no disappointment in heaven. En iedereen kijkt naar elkaar en beseft vanaf nu zijn wij op elkaar aangewezen ons was nog maar net een groep brein mensen wat je min opleiding gaat je van onze mensen was nog nooit in de school ongeschoold. en je van hulle was, was onbekwaamd te arm en te bang om iets te doen maar iedereen heeft een paar handen om uit de mouwen te steken maar daar was een paar wat bereid was om iets te doen om onze gemeenschap op te bouwen en hup het steentje begint te rollen. New Horizons sticht een eigen regering. Onze het genoemde waakzaamheidscomité. De bijeenkomsten van het Waakzaamheidscomité worden gezien als samenscholingen. En ons moeten het En het Waakzaamheidscomité vecht voor alles wat het kan veroveren. Daar wordt ons op die oude wind onze eigen school gekregen en onze eigen. Die ons het gevecht het, onze kliniek gekregen. Een eigen crash eigen ziekenhuisje. In New Horizons is het de bedoeling dat iedereen aan hetzelfde ziel trekt. Onze tuinen was mooi. Verzorg je tuin. Die huizen was mooi gehouden. Verzorg je huis. Die eerste klomp mensen wat die ingedreken het, het huis trots had. Huis trots. En dan begint het stilaan toch te lijken op... New Horizons. Als één kind getrouwd, was die hele gemeenschap genooid. Iedereen mag naar alle trouwfeesten. Als één vrouw verjaren was die hele gemeenschap genooid. Verjaardagsfeestje, iedereen welkom. Allemaal kind, allemaal. Zo, so, ons is nou zo so gelukkig hier, dat ons is één familie. Eén grote kleurling familie. En net als ik denk... Het apartheidsregime heeft de kleurlingen een dienst bewezen, vertelt Shirley Harker dit. Wat ik van die water wil zien, is toen ons water gekreid. Geen water uit kranen, maar uit watertanks, waar de kleurlingen het moesten ophalen met emmers en jerrycans. En toen die tanks na tientallen jaren dienst eindelijk werden vervangen door stromend water... En toen de gemeente ze kwam ophalen... ...heb ik geschrik voor alles wat binnen, I tank was. Piept Shirley is even binnen in zo'n lege tank. Doe vloevoels. Dode vogels. Rotten. Van alles dat ligt te verrotten. Modder. Modder. Om de dat ons het altijd dat water gebruikt. En dat was ongezond. Hebben wij daar al die jaren uitgedronken? Zo die, die, die municipaliteit het nooit kon schoonmaken. De gemeente vond dat de watertanks van de kleurlingen niet schoongemaakt hoefden te worden. Hoe heeft Shirley het al die jaren volgehouden, vraag ik haar. En ze zegt dat ze één ding altijd in het achterhoofd hield. Daar ah. gaan ver veranderen komen, dat zal komen. is in heaven. En ik moet zeggen, dat het gekomen no Want ons kan nou weer terug gaan we ons wil als ons die geld het Ah ja Shirley, doe dat Ga weer in het hart van plettenberg baai wonen Maar ons het niet meer die geld niet <laughs> Is alone Is alone On the Jericho? On the Jericho Road, does the Westmore Road, does the Westmore Road, and heavy your load, and heavy your load, just bring it to Christ, just bring it to Christ, your sins are confessed, your are confessed. on the Jericho Road, on the Jericho Road, your no heart will play, your heart will. On the Jericho road, on the Jericho road, there's room for just two. There's room for just two. No more and no less. No more and no less. Just Jesus and you. Just Jesus and you. Each burden will bear. Each burden will bear. Sorrow will shine. Each sorrow will share. Each sorrow will share. There's never a care, there's never a care, for Jesus is there, for Jesus is there, oh my brother to you. Oh my brother, to you this message I bring. This message I bring. Though hope may be gone, though hope may be gone, he'll cause you to see, he'll cause you to see. Let Jesus come, man, let Jesus come, man. Since circles must fall, since circles must fall, on the Jericho road, on the Jericho road. He will bless. Your heart he will bless. On the Jericho road, on the Jericho road. there's room for just two. There's room for just two. No more and all. No less. No more and all no less. There's just Jesus and you. Just Jesus and you. Each pen will bear. Each pen will bear. Each sorrow he'll share. Each sorrow he'll share.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 No more and no less, just Jesus and you. Just Jesus In, and you. Each pain will bear. Each pain will bear. In sorrow he'll shine. In sorrow he'll share. There's never a care. There's never a care. For Jesus He is there. Eén ding wil Shirley Harker nog vertellen well actually i do feel as a colored person that the government even today's government they still discriminating against us als kleurling maar ben je dan door de jaren effectief gaan geloven dat je bent wat zij zeiden dat je was Shirley colored so i don't know whether we are white of whether we are black, but we never mention the word colored. But we are coloreds We are of mixed breed. Ben je dan kleurling Shirley, omwille van wat je niet bent, niet blank en niet zwart? Even de radiostations, it's black and white, black and white. En wie zijn wij dan? Zegt Shirley. We kunnen toch niet niets zijn. So we must be somebody. They can't push us either side. Maar de politiek werkt volgens haar wel volledig in blank. En zwart. In when when it was white supremacy, then the whites were supreme. Now it's black supremacy, now the blacks are supreme. En wat is de plaats van de kleurlingen daarbinnen dan? So we are sort of uh, ignored nation. I feel that way. Een genegeerde natie van kleurlingen. So who are we? It's it's just too it's too difficult. It's moeilijk om te vertellen wie ons is, maar ons wil iets weers. Ons wil die zwart wees, en ons wil die wit wees. ons Wil een wees. Net op dat moment valt haar vriendin Monika het huis binnen. Zij hoort de discussie en ze zegt. Maar, ons is maar we zijn toch allemaal Zuid-Afrikanen. Dat is het grote succesverhaal van Mandela geweest, dat de onderling heel verschillende groepen deel uitmaken van Zuid-Afrika. Zo zou het moeten zijn, zegt Shirley, maar zo is het niet. Ja, is alright. In Amerika they talk about the Americans. In Amerika spreken ze over de Amerikanen. En in Eng in Britain they talk about the English. Groot-Brittannië heeft het over de Britten. In France they talk about the French. In Frankrijk spreken ze over de Fransen. But in South Africa they talk about black and white. En hier spreken we over blank en zwart. They don't talk about South Africans. Blank en zwart. En de rest van Zuid-Afrika weet niet waar ze in past. In uh, zo persoonlijk is ik is niet uh, neidig in mijn hart of enige zoiets. Shirley's hart is niet kwaad, zegt ze. Maar ze blijft wel altijd met dezelfde vraag zitten. Waar past ons nou eindelijk in die leven? En als ik haar naar de toekomst vraag, dan aarzelt ze. We hopen. Ons hoop. ...dat die toekomst zal blink. Onze hoop zo. Dan vat ze haar 84-jarige moed samen. Maar ik zie het een goede toekomst voor ons land. Volgende week vertrekt ze naar Kaapstad... ...voor het doktoraalsfeestje van haar colored kleinkind. Shirley geeft een opdracht aan de Zuid-Afrikaanse bevolking. Allemaal moet elkaar aanvaard. Aanvaard mekaar. En allemaal moet hun plicht doen hier oor hulle land en doe wat je moet doen voor je land. En dan is ze opgewarmd genoeg voor een overtuigde toekomstvoorspelling. Ons gaan nou die toekomst in met zo'n skein en stralen. Ah. Oh.